Dit is het lokale Omroep Goorlen Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Na de tijdelijke sluiting in de zomerperiode is het informatiecafé De Beurs weer van start gegaan. Iedere donderdag kunt u hier tussen half elf en half één zonder afspraak binnenlopen met vragen over uw financiën. De budgetcoach van lijststromen en de vrijwilligers van de formulierenbrigade kunnen u dan overal mee helpen. Jongeren die alcohol of tabak willen kopen hebben nog lang niet altijd een idee bij de hand. Bovendien vragen verstrekkers er niet altijd naar. Daarom houdt het Trimbos Instituut tot en met 13 september, de Landelijke Actieweek, niks zonder idee. Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. In openbare ruimtes zoals in het café, de sportkantine, het park en ook op straat. De leeftijdsgrens is er niet voor niets. Alcohol is namelijk schadelijk voor de gezondheid. Kankerverwekkend en kan de ontwikkeling van de hersenen van jongeren onder de 24 jaar flink verstoren. De landelijke actieweek Niks zonder idee is van 7 tot 13 september, ook in de regio Goorlen. U bent eraan gewend dat er ieder jaar een gemeentegids op uw mat valt. Deze is eveneens te vinden op goorle.nl waar u ook door kunt linken naar de actuele digitale gemeentegids. Nu wil men graag weten of de bewoners van Goorle vinden dat de papieren gemeentegids moet blijven. Daarom wordt gevraagd of u anoniem een poll wil invullen die bestaat uit slechts één vraag. U kunt kiezen hoe u dat doet. Via de website goorle.nl, actueel slash gemeentegids. En via die website kunt u aangeven of u nog de gewone papieren gemeentegids wilt blijven krijgen. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen vandaag gemeten in de regio Goorle en Riel om de beide 20 graden. Morgen en dinsdag ligt de temperatuur op 22 graden. Vannacht koelt het af naar 11 graden. En de wind komt uit... Noordoosten is kracht 2. Tot zover het lokale omhoep Goorle Nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomhoepgoorle.nl